Er staan op dit moment geen files, u krijgt van mij een overzicht van de snelheidscontroles. Op de A2 Amsterdam-Utrecht, tussen de knooppunten Amstel en Oude Rijn. Op de A67 Eindhoven-Venlo, tussen de knooppunten De Hocht en Zaarderheiken. Tot zover de verkeerde... In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toet je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Hey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 People, there's a bright golden haze in the meadow. The cone is as high as an elephant's eye, and it looks like it's climbing. Clear up to the sky. Well, I say, oh, what a beautiful morning, yeah. Yes, what a wonderful day. Y'all look out there. I've got a beautiful feeling. Everything.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 Maverick Is winking her eyes She said, oh, what a beautiful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 I got everything going my way, my way Oh, baby Oh, baby I want to thank you, little girl Well, such a wonderful De genius Ray Charles. Oh, wat een prachtige morgen is het toch? Twee uur lang zie je een jazz met Fred Kansberg presentatie. Je krijgt de smaak te pakken als je Ray Charles hebt gehoord. Jarenlang een big man in de muzikale wereld. Wat een muzikale verschijning als je hem had gezien. En daarom nog een keer een nummer van hem van een andere langspelplaat of cd. Het is dan Ray Charles samen met Diana Kroll. You Don't Know Me. luisteraars, hier komen toch wel twee giganten samen, de Beatles en Ramsey Lewis en van deze cd Ramsey Lewis Finest Hour met 60 minuten heerlijke ontspannen muziek gaan we over naar een andere bekende hier in Nederland en heb ik het over het Rosenberg trio snel door en we gaan luisteren naar Chicago ...op de trompet... ...Sam Magolis op de tenorsax, ...Kenneth Kirsty op piano... Wilt Hinton op de bass... ...en Bobby Donaldson op de drums... ...het is een opname, gemaakt in New York City... ...1954... ...ja... van Jazz... ...het is een jazz jazzprogramma... ...wat verzorgd wordt door vier mensen... ...en die gaan onbeurt ...dit programma invullen... ...maar er vallen wel eens mensen uit... En dan uh, moet er natuurlijk voor aanvulling gezorgd uh, worden. Heeft u in uw boekenkast een stoffige partijenplaat staan of cd's? Bent u een jazzfanaat? Heeft u altijd van gedroomd om presentatie te gaan geven op dit gebied? Neem dan eens een keer contact met mij op. Ik ben Fred Kroonsberg en ik ben via de mail te bereiken. f.kroonsberg, Apenstaatje xs4all. En kom dan. Anders is een keer gewoon langs hier in de studio. Elke zondagochtend zitten de mensen hier. We werken in een team volgens Rooster. Dus u bent niet elke zondag de pineut. Maar kijk ook rustig eens een keer de kat uit de boom. He, want u bent tot niets verplicht als u een keer langs komt. Er wordt eveneens gezorgd voor een opleiding hier. En u krijgt natuurlijk ook de nodige steun. Vooral in de beginperiode. Meestal... ...draait u dan in het begin samen met iemand om alles onder de knie te krijgen. Nogmaals, neem contact op per e-mail met mij. Kleine lettertjes, f.kroonsberg, apestaatje, xs4ol. Laat eens wat weten. ...op het orgel... ...Russell Malone op de gitaar... Ricky McBride op de basgitaar... ...en Harvey Mason op de drums. We gaan naar de dag van vandaag... ...want het is eigenlijk feest vanmiddag in de krocht... ...als je dat zo leest. Ze zijn er weer in geslaagde organisatie... ...mijn complimenten tussentijds... ...om Scott Hamilton hier naartoe te krijgen. En hij gaat vanmiddag om half drie optreden... ...en doet dat samen... Met een gigantische Nederlandse bezetting van Johan Clement op piano, Erik Timmermans op de bas en Frits Landesbergen op de drums. Wat een feest om half drie. En de toegang is slechts 15 euro. Maar er is meer te vertellen over Scott Hamilton. Want de Noors saxofonist is het spectaculairste voorbeeld geweest van de manier waarop de geschiedenis van de jazz in de jaren 80 en 90 gedeeltelijk in de achteruit werd gezet. Scott werd geboren in 1954 en verscheen in 1976... ...22 jaar oud op het hoogtepunt van Fusion... ...en aan het einde van de Free Jazz periode. Het was een briljante speler... ...die in de stijl van de jaren 30 en begin 40 ook kon spelen. Hamilton kreeg snel grote internationale bekendheid... ...maar in het begin dachten veel mensen dat hij niet origineel genoeg was. Deze kritiek is in de loop der jaren verdwenen. Hamilton, een talent... En je moet hem niet eigenlijk negeren. Dus ga vanmiddag heen. Hij is opvallend dynamisch en bruist van nieuwe ideeën. Beschikt over een overweldigende Ben Webster-achtige toon in maar dan elke toon als een warme geluidslok is. Toevallig heb ik van hem een lang speelplaat. En ik ga nu naar de pick-up toe. Moet ik even lopen luisteraars. En dan gaat u daarvan genieten. En vanmiddag is hij hier in de kroeg te beluisteren om aanvang half drie. Daar naartoe, mensen, want het is een gigant. En die zie je niet elke keer. We gaan door met nog een uh, grootheid in de jazz. De Sound of Jazz. Dat is een man waar Art Blakey heel wat betekend heeft. Ook een fantastische drummer is dat. En ik ga van hem een uh, nummer draaien van een compilatie van hem: en dat is O. Piva V. ...sta even stil bij uh, Harry Muskee... ...die onlangs is overleden. QB and the Blizzards, dat is een begrip hier in Nederland. De, de legendarische bluesband uit Drenthe... ...maakt naam met rauwe Amerikaanse getinte blues. De groep begint in 1962 als de Rotting Strings. Maar als sorry, zanger Harry Muskee er in 1964 bij komt... ...wordt de groepsnaam veranderd in QB and the Blizzards. Window of My Eyes is een top in de 1968. Maar...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 Het CDA heeft voor het eerst minister Donner genoemd als kandidaat voor de post van vicepresident van de Raad van State. CDA is in beeld om de opvolger van de PVDA Cenk Winning in te, te leveren. CDA-voorzitter Peter om Donner gisteravond in het Radio 1-programma met het oog op morgen naar voren.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 In Indonesië heeft een antiterreureenheid, Beni Asri aangehouden. Een van de meest gezochte terreurvrachten van het land. De 26-jarige Beni Azri zou het brein zijn achter de zelfmoordaanslag op een volle kerk in de Javaanse stad Solo. Daardoor raakten een week geleden 22 mensen gewond. De dader kwam om het leven. Asri werd opgepakt in het huis van zijn ouders in de Sumatraanse plaats Solok. Op de Filipijnen hebben reddingswerkers de grootste moeite om mensen te bereiken die het slachtoffer zijn van de orkaan Alge. De tropische storm raast nu over het dichtbevolkte eiland Luzon, waar ook de hoofdstad Manila ligt. De Filipijnen zijn net aan het bijkomen van de gevolgen van de orkaan Nesat. Die storm kostte zeker 52 mensen het leven.